Ja, dit is toch echt een antwoord zonder tune. Maar die maken we even zelf, Ben. Dit is een antwoord. Ik, ik vind dat jij daar heel goed in bent, Tom. En, uh... Van zaterdag 14 augustus 2010, week 32. Goedemorgen, Ben Zonneveld. Goedemorgen, Tom Hendricks. En ook goedemorgen aan de techniek Pascal van de week van Rozendaal. Gastheer, donderdag hebben we keurig shirt van Sierra. Ja. Goedemorgen, Tom. Ja, u kunt rustig langskomen om radio te kijken en misschien ook nog wel om naar te luisteren. Er uh, komen we weer een serie... nee, Eerst even een vraag, Ben: hoe is het met je schip? Dan met mijn schip. Is dat binnen? <laughs> mijn... binnen? Mijn schip, de Caliaga, vaart waarschijnlijk dinsdagavond binnen. Mm -hmm. En ik weet waar je op doet, je doet op sail. Ja. Uh, volgende week ben ik de hele week bij sail. Uh, ik heb een schip toegewezen gekregen. En dan blijf ik de hele week aan boord. Ook slapen? Dat hangt er vanaf. Dat hangt van de nou, bezetting, als de bezetting uh, helemaal vol is, dan is het compleet. Nou, het kan natuurlijk ook zijn dat het hangt ook van het innemen af. Het innemen gebeurt zeker, want <laughs> je bent verplicht voordat je weggaat een slok wodka met de kapitein te drinken. Dus, het wordt een dus je, komt, je komt die kapitein heel vaak tegen waarschijnlijk. S morgens en s'avonds. <laughs> Nee, het wordt weer een hele leuke week, maar daar gaan we het misschien straks nog even over hebben. Ja. Wat gaan we doen? Uh, ja, wij hebben in Zandvoort natuurlijk de regriade. als vakantiebesteding voor de jeugd. Uh, in Haarlem is ook al heel lang zoiets, dat heet Stuif Stuif. En wij willen graag even weten wat zijn de verschillen, wat zijn de overeenkomsten. En daarvoor is aanwezig Edwin Verbalende. Nee, Ver, Verbalen. Verboekend. Verboekend. Volgens mij is dat een Vlaamse naam, maar goed, daar zullen we het straks even over hebben. Er wordt driftig jaar geknikt. Dus... En daar gaan we dus even over praten. Ja, daarna uh, gaan we over het Kunstplein van morgen praten. Plas ja. du theater. Daar komt Nelleke uh, de Blauwe even voor langs. Ja, en uh, er is al een gedeelte van de familie Lemmers binnen die ons gaat straks vertellen over uh, Zandvoort Culinair. E de enige. Eten, eten, eten. Eten, eten, eten. Ja, om 11:10 uur zouden we gaan praten met Wim Peters over zijn uh, Amsterdam Bike... Uh, race, of nee het is geen race Amsterdam Beach uh, tocht. Right. maar uh, hij is helaas afwezig, maar we hebben daar een goede invulling voor, dan gaan we gewoon onder zeil ja om uh, iets voor half twaalf komt Johan Berenpoot een classic concert vertellen wat een speciale gaat worden, want het is een jubileumconcert ja. en dan gaan we afsluiten met uh, uh, een verhaal van Huig Molenaar over zijn plannen op het strand om ook zijn paviljoen in vervolg jaar rond te laten staan. Maar dan moet hij wel voor nieuw bouwen. Maar we horen alles erover. Gaat hij doen. Maar eerst een muziekje. Het, heet, maar... ja, het, was een, het was een heerlijk muziekje, zeker voor uh, de dag die wij zien. Prachtige zonnige dag en uh, daarom kunnen we ook lekker spelen. Aangeschoven is uh, Edwin Verboekend, een Vlaamse naam, je zei het al. Ja, ja? ja. helemaal goed. Um, stuif Stuif in Haarlem, uh, Tom had het al gezegd, recreatie in Zandvoort, Stuif Stuif in Haarlem. Natuurlijk veel meer kinderen, uh, ook een hele grote locatie, vertel eens. Stijf uh, Stijf um, Ja, dus, eigenlijk, we gaan nu, uh, dus eigenlijk dit is eigenlijk Dit is jaar 49 Het um, is het 49ste jaar Volgend jaar hebben we een jubileum mm Het -hmm. um, staat natuurlijk een teken voor, uh, voor alle kinderen Tot en met uh, 12 jaar ongeveer um, Alleen in uit Haarlem? Of, uh, maakt niet nee, uit. nee, zeker niet Het is niet alleen in Haarlem uh, Zeker in omstreken Van mij portkopen ze uh, uit Limburg uh, Ze zijn allemaal welkom mm -hmm. Um, het wordt uh, gehouden in de uh, Noord Nolhoutkamp Sportpark in uh, Scholkenwijk, in Haarlem. Um, dat begint van 9 tot 20 augustus. Nou, we hebben eigenlijk al een week gehad. Mm -hmm. En op, op de dagen van 10 tot uh, 6 uur. of Eigenlijk tot 6 uur duurt het lang, dus tot 4 uur. Um, het, het, het, het, het is gigantisch leuk. Het is een hele leuke uitdaging voor de kinderen... En met het idee van wat zijn de vergelijkingen eigenlijk, uh, wat jullie zeg maar ook hier doen in, in Zandvoort? Met de reguade, ja. Precies. Ik denk, ik denk dat er weinig verschil is. Nou, is het zo dat de regiaden uh, meestal worden verdeeld in twee groepen. Eén groep zit in het noorden, de andere groep zit in het centrum. Maar daar draait heel veel om improvisatie: toneelstukjes en uh, dat soort dingen meer. Maar doen jullie dat ook? We hebben verschillende uh, thema's eigenlijk. Um, we hebben inderdaad het podium waar dus ook de. Met name de shows worden gedaan. Uh, de quiz, playback show, bingo. En uh, de ochtendgymnastiek. Uh, die doe ik meestal. En dat is. Uh, dat is eigenlijk voor mij een beetje de, de, de grappige ding, is de improvisatie. Uh, elke keer is het weer anders. Dan doe ik weer dierengym, dan doe ik weer uh, okselgym, noemen ze dat. Okselgym? Ja, oh, ja echt. Een soort vogeltjesdans. Ja, ja eigenlijk wel. Hè? En ja, nee, dan, nee, dan nee. komt de aap weer om de hoek uh, dansen. Weer en, en dat is, is, is, is heel grappig. Het, het geeft het naam en, uh, en de kinderen doen het na. Ja. Dat is heel leuk. Uh, nou, verschillende hebben we nog andere dingen... Uh, het creatief. Creatief is schilderen, uh, plusje dieren maken, uh, glas graveren, bloempotten versieren, eigenlijk alles wat, wat met knutselen en, en, en creatief te maken heeft. Uh, culinair, ja, we zijn ook culinair ja. bezig. <laughs> uh, broodjes bakken, uh, ze krijgen natuurlijk een glas limonade. Kookworkshops uh, hebben wij, uh, wenteltevies maken, uh, cakejes maken, noem maar op. Uh, het Sport en Spel, daar ben ik uh, coördinator van, samen met een andere Edwin. We zijn uh, de twee Edwins. Uh, wat hey, valt Edwin daaronder? Eigenlijk dus. Ja, het is heel gaaf. Zelfs haar gel maken. Het is, is met glitters, echt. Het staat zoveel op het spel. Leuken er het echt. er 100, uh, 100 kinderen met haar uh, glitter in, uh, in haar. Ja, precies. En nog allemaal verschillende kleuren ook. Dus gaat het, is, is... het nog uit of niet? <laughs> uh, Goeie vraag. Dat zal ik volgende week vragen aan de kinderen die het al gebruikt hebben. <laughs> je noemt een, een heleboel activiteiten op. Het is ja. natuurlijk een heel breed scala. Je hebt meerdere dagen. Je gaat door tot 20 augustus. Precies. Hoe ziet zo'n dagprogramma eruit? Je begint met de gymnastiek. en ja. Je hebt daar... Hoeveel kinderen op een dag? Um, als het te weinig is, kunnen ze zelfs nog play-offs verdienen <laughs> om op het podium te komen. <laughs> Daar komen we later op, die play-offs. Precies. Um, nee, het, het is naast morgens. Uh, het is ook natuurlijk een inloop. Uh, sommige kinderen zijn nog niet helemaal uitgeslapen. Dus die ochtendgymnastiek kunnen ze natuurlijk wel gebruiken. En aan de andere kant uh, zijn er op dat moment al gelijk uh, vanaf 10 uur uh, activiteiten bezig. Ook zo, uh, de, de Okselgymnastiek, wou ik wel zeggen. De ochtendgymnastiek begint eigenlijk om al 11 uur. Dus de meeste workshops zitten natuurlijk al vol. Mm -hmm. en dus ik probeer natuurlijk eigenlijk door, uh, door hele leuke creatieve dingen uh, kinderen eigenlijk op het podium uh, te krijgen mm -hmm. om mee te doen uh, met ochtendgymnastiek, met, met andere activiteiten. En dat, het, is, het is heel leuk. Nog steeds kom ik even terug op die heel veel activiteiten ja. en ook heel veel kinderen. Hoeveel kinderen zijn er uh, gemiddeld? Gemiddeld? Um, gemiddeld 400, 500. Op een dag? Op een dag die moet je dan verdelen op een of andere manier. Ja. Of is het alleen maar inschrijven vol en dan de volgende inschrijven? Um, deels, ja. Er zijn uh, kookworkshops of bepaalde shops die zijn uh, workshops. Daar moet je na nou voor inschrijven. Dus eigenlijk wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Maar we hebben meerdere um, workshops, dus over de dag verpland. Dus iedereen kan inderdaad aan zijn trekken komen, maar omdat we zoveel activiteiten hebben, gaan kinderen vliegen overal heen links en rechts. Het is niet specifiek dat ze een bepaalde parcours of route moeten afleggen. Het is helemaal vrijwillig op basis waar zij dus naartoe willen gaan. En omdat er zoveel keuzes zijn, wordt het altijd wel lastig om... Oh, maar dat wil ik ook. Ja. Oh, maar op tegelijkertijd wordt er iets anders gedaan. Oh, dat wil ik ook. Dus het is gewoon keuzes maken. Het oh, is en heel goed voor kinderen om uh, een keer te kiezen. Absoluut. Ja. En zouden we het vandaag niet hebben, of vier vanmorgen niet... Dan, dan kunnen ze de volgende dag weer uh, de andere het activiteiten doen. Het altijd niet. wel weer een keertje in dat zeker ze kunnen inhaal. Uh, ja, zeker wel. Ja. Edwin. Uh, je had het over vier, 500 kinderen per keer. Ja. Hoe bemannen jullie dat? Vrijwilligers. Ja. vrijwilligers. Ja. Ja. We hebben uh, zeg maar een soort van vaste kern. Uh, die komt jaarlijks gewoon weer terug. Uh, maar we hebben inderdaad ook heel veel vrijwilligers die eigenlijk uh, op de dag zelf nog aandienen. En daar zijn we altijd heel erg blij mee. Want niet alles is uh, goed bezet. En we kunnen meestal wat extra mensen gebruiken. Nou, is dat misschien een hele goede vraag. Uh, omdat we natuurlijk continu uh, extra vrijwilligers nodig hebben. Uh, dus... Qua luisteraars, als jullie zin hebben, uh, aankomende maandag tot en met vrijdag zijn we natuurlijk weer bezig met de Stijf in Haarlem. Je, we hebben een website, die zal ik dadelijk ook vertellen nog. Um, heb je zin om uh, als vrijwilliger mee te doen bij ons op de Stijf Stijf? Ben je van hartelijk welkom. En daar staan natuurlijk heel veel leuke dingen tegenover. Je krijgt een t-shirt, uh, nou, koffie eten, drinken, alles is helemaal geregeld. Zelfs nog een barbecue. En... Um, en je kinderen zijn gratis. Die kunnen gratis mee. Die kunnen gratis mee komen. Ja, want uh, hoe, hoe wordt het gefinancierd? Uh, wij hebben gelukkig sponsoren. En de gelukkig gemeente Haarlem die, uh, draagt ook gelukkig nog een steekje bij. En omdat het Stijf stijfstijf uh, georganiseerd wordt vanuit Rotterdam, want daar zit het hoofdkantoor, uh, Ja, worden we wel gelukkig gesponsord. En, uh, ook door de gemeente nog. Haarlem? Dat hopen we wel dat het elke keer weer is, ja. Het zijn dingen die, die zijn natuurlijk allemaal al geregeld, anders had je niet kunnen beginnen. Nee, precies. Uh, je zegt Rotterdam, is stuif-stuif landelijk dan? Uh, we hebben inderdaad meerdere plekken uh, waar de stuif-stuif wordt gehouden, zeg maar. Uh, het kan inderdaad een aantal andere, andere namen worden gedaan, maar inderdaad, uh, het wordt vanuit, uh, vanuit Rotterdam, hoofdkantoor, wordt het allemaal geregeld. Uh, omdat het daar geregeld wordt, hebben we niet alleen de stijf maar we hebben uh, veel meer activiteiten uh, binnen het DOC. Dat is de stichting uh, waar we onderdraaien. Mm -hmm. uh, Eén ouder, gezin, vakanties, uh, met jeugd, verschillende nationaliteiten, waar we ook mee op vakantie gaan. Dus eigenlijk is het vrij breed. Maar uh, als we nu toespitsen in de op de Stijf-Zijf, uh, wordt dat ook vanuit uh, Rotterdam uh, gecoördineerd, zeg maar. Wat kost het uh, voor de kinderen om uh, mee te doen? Ze kunnen voor 2,50 euro ze, krijgen ze een bandje. En dan kunnen ze de hele dag alle sport en spelletjes doen wat ze willen. Uh, maar bepaalde workshops uh, zijn niet toegankelijk voor de normale prijs. Daar moet 4 euro extra bij komen. Dan krijgen ze een tweede bandje. En dan is echt alles voor hun uh, toegankelijk. Krijg je dan geen scheve gezichten van kinderen die dit niet kunnen betalen? Uh, ja. Uh, ja. Dat denk ik ook wel. Aan uh, de andere kant, omdat uh, het niet uh, alle activiteiten zijn uh, waarvoor, een, waarvoor je zeg maar het bandje nodig uh, hebt, uh, is er een zo'n groot balans uh, dat ze eigenlijk de, eigenlijk de hele week nodig hebben om alle activiteiten goed te maken. Te kunnen, kunnen doen. En dat is ook voor de 2,50 uh, voor de kinderen die dat eigenlijk misschien niet kunnen betalen. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk ook de uitdaging om te zeggen van ja, ik wil toch die haardje maken of ik wil toch die bingo meemaken of mm. uh, de kookworkshops. Ja, ja, dat moet dus eigenlijk ook een beetje extra gefinancierd worden door, uh, door de 4 euro extra die ze dus betalen voor het bandje. Klaar. Dus eigenlijk 6,50 euro per dag. Mm. En dan, kunnen, dan hebben ze toegang tot alles. Ja, je maakt natuurlijk wel kosten die, uh, die een beetje gedekt worden. Precies, dat is nee. het. Uh, Is, het, ons... sorry. Sorry, Is het mogelijk uh, dat uh, mensen die het echt niet kunnen betalen, dat die een vorm van uh, subsidie van de gemeente krijgen, of uh, weet je dat niet? Ja, uh, nou zelfs wij geven subsidie. Dus uh, als je als vrijwilliger uh, wilt dienen binnen ons, zijn het voor dat kinderen dus gratis. En dan kunnen ze krijgen dus automatisch ook een gratis bandje. En dan kunnen ze overal mee doen. Dus eigenlijk stimuleer ik dus zo. Kom naar ons toe. Schrijf je in als vrijwilliger. En dan hebben jullie de alles toegang voor de kinderen ook. Over het inschrijven. Uh, heb je een telefoonnummer? Ja, ik heb een telefoonnummer. Um, dat is... Mm, nou, in principe kun je, uh, zijn er twee mogelijkheden. Bij de, bij de uh, kassa kan je ons naar vragen. Naar de mensen van de gele shirts. de dus coördinatoren. Of een telefoonnummer. Dat is dus 06 23 25 15 78. Nog een keer. Dat dacht ik al. Dat is 06. Schrijf op. 06 25 15 78. Dan krijg je vuurwoord aan de telefoon. En die neemt op. En daar kan je, je nu ook als vrijwilliger aanmelden. En die zal ook wel heel erg blij zijn dat je komt. En het, uh, het komen van kinderen kan je gewoon uh, onaangemeld komen op het uh, park. Klopt inderdaad, onaangemeld. Uh, loop naar de kassa en je bent welkom. Dus voor uh, vele de kinderen die nog een, uh, een vakantieweek uh, of twee hebben, kunnen rustig naar uh, het, je vindt het moeilijker moeilijke naam, Nol Houtkamp Sportpark. Het is inderdaad een hele, hele mond vol, klopt Wat inderdaad. Wat nog moeilijker vindt, no. het vinden van het park. Verder eens uitleggen hoe je daar op de beste manier komt. Eigenlijk vanaf... De brug over weet iedereen. Ja, klopt. <laughs> nou, gelukkig heb ik daar uh, nog even gegoogeld. En uh, vanuit uh, Zandvoort is dat eigenlijk heel makkelijk. Pak je bus 80 en rij je richting uh, Schipholweg. Althans, laat de chauffeur dat doen. Ja. En uh, stap daaruit. Um, dat is of een klein. Tien minuten nog lopen. Maar ik denk als je iets later op de dag komt, uh, of in ieder geval vanaf elf uur, dan weet je door het geschreeuw van de kinderen dat je automatisch weet, weet waar je moet zijn. Je gehoor kan je het vinden. Precies, ja. Uh, uh, uh, uh. <laughs> nee, en vanaf, uh, ja, vanaf, uh, ik, ik denk de, de Haarlemmers, denk ik wel weten waar het ongeveer is. Het is een vrij grote... Uh, ja. ...sportpark van de t Grietse ei bb uh, type inderdaad. En dat is inderdaad de honkbalvereniging, wat daar zit. En voetballen, eigenlijk van alles. Het zit daar en het is denk ik al vrij duidelijk en bekend uh, binnen de Haarlemmers. En dus, ja, misschien ging over de Zandvoort. Dus... In de Zandvoort, daar dacht ik... Nee, nee, nee, nee. dus je voor... zegt dat je terugloopt naar het water, is dat dan uh, verstandig? Heel goed. Uh, volg de Spaanen. Als je weet waar de Spaarnen zit, uh, uh, daar is het. Uh, eigenlijk langs de Spaan eigenlijk. Klopt. Dus uh, uitstappen bij, uh, op de Schipholweg, over de brug. En dan teruglopen naar het Spaan. Kijk uit, want is het is druk. Ja, klopt inderdaad. En zeker uitkijken voor de voetballers en uh, de auto's. Precies. Maar hebben jullie ook een uh, slecht weer accommodatie. Ja, gelukkig hebben we een binnen- en een buiten accommodatie. Buiten staat... Uh, staan dus de veel sportactiviteiten we hebben ontiegelijke een mooie en grote luchtkussens uh, we hebben de eenwielers we hebben sport en spel natuurlijk de uh, voetballen, we hebben skelters we hebben eigenlijk heel veel uh, sportactiviteiten buiten nou, is het is het vies weer? Nou, die hebben we gelukkig helaas jammer ook moeten hebben. Uh, nou, we hebben we een mega groot binnenactiviteiten uh, waar dus heel veel creatief wordt gedaan. En daar kan je echt je hele hart in luchten. En natuurlijk het podiumgedeelte. Hè? Dus de playback show die we daar nog draaien. Dus echt alles is daar nog te doen. heel even kort voor het ja. afbreken uh, voor de tijd even hebben over die play -o's. Ja. Uh, in kort, even een uitlegje erover. In kort. Pleo's zijn eigenlijk fiches. Twee kleuren fiches. We hebben een blauwe fiches en een geel viesje. Een blauw stelt eigenlijk voor één play en een gele is uh, vijf play-o's. Uh, die kun je verdienen, die kan je uh, krijgen, je kan ze opeens oplopen. Dan heb je opeens een prulletje op de grond en dat zien wij, en je raapt het op en je gooit het in de prullenbak. Hop, play verdient. Wat kun je met die play-o's? Nou, uh, aan het eind van de dag hebben wij een winkeltje staan met hele leuke speelgoed. En die play kun je daarvoor inwisselen. En dan heb je toch eigenlijk nog wat speelgoed ook. Hm. Van en van alles. Ja, heel erg leuk. <laughs> en dus we hopen dat er stromen Zandvoortse kinderen volgende week richting Haarlem gaan. Om dat hoop ik ook. Om Stuif, stuif uh, te bezoeken. Ja. En uh, een heel mooi weer. Dat hoop ik ook. En voor jullie natuurlijk ook, hè? Ja. ja. <laughs> Dank voor je komst. Alsjeblieft. Dank je wel. Hmm. Er staat op het programma dat de hele familie Lemmers komt vertellen over en Zandvoort. Maar uit jouw woorden, Lange Lemmers aangeschoven. Goedemorgen. Goedemorgen. Lijkt dat de hele familie Lemmers in het buitenland zit en er niet is en weg nou, is. Het buitenland niet, maar ze zijn wel allemaal weg. Dus ja, dus is zit dat, ik uh, hier. Is dat stilte voor de storm? Nee hoor, nee. M uh, ja. Mijn ouders wel, die zijn eventjes uh, een weekendje weg, want uh, dit is... Uh, de enige weken in het jaar zo'n beetje die ze samen vrij hebben. Dus ja, ze mochten een weekendje weg. En, maar nou komen we trouwens vandaag alweer terug. En mijn broer en mijn schoonzus hebben toevallig gewoon een afspraak. En mijn neef is aan het werk. Nou ja, dus zit ik hier. En waar gaan we het dan over hebben? Je vader en moeder zijn aan het uitrusten. Want die hebben natuurlijk met jullie samen veel gedaan aan de organisatie van Culinaire Zandvoort. Klopt. Daar gaan we het zo over hebben. Er viel bij ons van de week een prachtige krant in de bus. Dank je. Ja, ik vind hem geweldig. Tom ook. Um, hoe komt het zo in deze krant? Nou, um, we zijn natuurlijk vorig jaar begonnen. Toen heette het nog JNK Culinair, omdat uh, het bedrijf van mijn vader toen hoofdsponsor was. Dit jaar wel sponsor, maar geen hoofdsponsor. Dus we wilden gewoon uh, nou ja, de naam eigenlijk zo neutraal mogelijk, zodat we niet elk jaar, dan zouden we het nu Holland Casino Culinair ja, kunnen noemen. En dan kunnen het volgende. Of gemeente Zand worden. Dus dat, we hebben nu gewoon een algemene naam. Vorig jaar zijn we ermee begonnen, we, hadden we niet. Al het budget van de wereld, ook nog niet alle ervaring van de wereld. Zijn natuurlijk wel het afgelopen jaar en ook van tevoren al bij een aantal andere culinaire festivals in Denlanden gaan kijken. En er waren er ook een aantal waar of een boekje of een krantje of iets dergelijks uh, was. En daarvan hadden wij zelfs iets, hè? wat fijn, we kunnen even kijken waar we eigenlijk naartoe willen. Mm -hmm. En... In samenwerking met de Zandvoorts krant die ook onze sponsor is. Want we wilden wilde eerst ook een boekje. En toen had hij, zie, Gillers kwam eigenlijk van, uh, nou, we kunnen ook een krant doen. En dan doen we het zo uh, in, in samenwerking. Nou ja, dat is het geworden. En we zijn erg blij ook uh, met het resultaat, kan ik wel zeggen. Nou, ja, het ziet er ook geweldig uit. Even terug, ben je ook in haalem een aanwezig kijken? Ja. Wat vond je ervan? Um... Ja, leuk hoor. Ik bedoel, begrijp ik niet verkeerd. Eh, tuurlijk, leuk. culinair is sowieso leuk. Mm -hmm. het, uh, we waren er op zondag, dus het was ook uh, goed weer. Ze hebben, wel een paar, ja. ze hebben in ieder geval één dag pech gehad met weer, maar we waren er goed weer. Het was ook niet zo heel erg druk, begreep ik, maar voor ons was het prima. Uh, maar het is wel anders. En natuurlijk... En, wat dat is er is, anders? Nou ja, dat is ook weer zo. Je loopt daar rond en dan denk je: hey, dat doen wij eigenlijk leuker. Maar, dat is, ja, maar dat, is, dat is ook niet eerlijk. Want zij zullen dat hebben als ze in zon verlopen. Ja, ja, ja. uh, wat, wat er bij ons anders is. Um, daar ga je een restaurant binnen en daar ga je eten. Wij hebben dat juist eigenlijk een beetje andersom geprobeerd. Mensen gaan, buiten getrokken, ja. Mensen gaan naar een restaurantje om hun eten te halen. Gaan daarna op een centrale plek. Kan ook bij die, dat restaurant voor. Maar in principe kan je ook op allerlei centrale plekken iets gaan eten. Want uh, wij waren met z'n drieën. Mijn broer, mijn schoonzus en ik. En uh, Natasja houdt absoluut niet van vis. Nou, 80% was vis. Yves en ik houden daar ontzettend van. Dus zij heeft zeker in drie restaurantjes met ons gezeten te wachten tot wij ons heerlijke visje ophannen. Dat is in Zandvoort in die zin anders. Je kan gewoon allemaal ergens wat halen en dan gezamenlijk je eten gaan opeten. Dat is een groot verschil. Ja, en het, ja, ik dacht het veel groter zou zijn, maar zij hebben 13 restaurants. en Ik geloof dat wij uh, hebben 21 deelnemers maar uh, we hebben in ieder geval 16 uh, verschillende tenten. Nou, het, het verschil vond ik eigenlijk dat je eh, inderdaad een restaurant binnengaat en vergelijking met vorig jaar het eh, Culinaire, dat het veel ontspannender was. Eh, de ja. Hier een tentje en daar een tentje, ervoor, zeker ervoor, ja, zonder klopt. afzettingen. Ja. Gaat het dit jaar weer zo worden? Ja. Nou moet ik ook daarbij zeggen, wat jij zegt, het ontspannender. Het is ook niet helemaal eerlijk. Wij lopen daar in Haarlem, kennen helemaal niemand. In Zandvoort was het ja, natuurlijk dat... ook wel een ons kent ons verhaal. En dat hmm. zullen de Haarlemmers ook hebben hoor. Dus ook... wat dat betreft was het voor onze beleving daardoor anders. Maar het zal vast niet anders zijn geweest. Uh, in antwoord op je vraag, ja. Uh, het verhaal wordt weer hetzelfde. We hebben natuurlijk wel wat geleerd van vorig jaar. Dus we hebben wel wat, wat kleine aanpassingen. Zoals bijvoorbeeld vorig jaar was er op één plek uh, van het terrein stonden twee kassa's. Dat was bij eigenlijk de ingang vanaf de Rotonde, vanaf het Raadhuisplein. We hebben nu gemeente op alle drie de aanvoerwegen, om het zo te noemen, een kassa neer te zetten. Dus wel, van welke kant je ook komt, mm -hmm. je kan daar meteen uh, je scharrenkop uh, kopen. Dus dat is een verandering. Verder qua indeling niet echt. Uh, we hebben wel een grotere centrale bar. Dus de tent die daar staat is groter uh, en ook behoorlijk groter. Ik geloof uit mijn hoofd gezegd dat we 70 vierkante meter meer overdekt hebben. Dan dus, uh, overdek je ongeveer het hele plein. Nou dat stuk wel. Dat stuk wel ja. En uh, vorig jaar uh, hebben we daar ook helemaal geen last van gehad, maar dit jaar zijn we erg blij um, dat we daar wel voor gekozen hebben. Um, ja, vorig jaar hadden we gewoon drie dagen stralend weer. Ja. Nu zijn de voorspellingen niet slecht, maar niet zoals ze vorig jaar waren. En dan nee, is het wel prettig dat je dat ja. in ieder geval hebt. Maar heb je meer deelnemers? Ja, um, maar niet per se meer tenten. Uh, ik zal het uitleggen. Hebben vorig jaar uh, had uh, het Wapen een eigen tent. Is nu deelnemer vanaf zijn eigen terras. Dus dan heb je eigenlijk één tent over. Ja. Um, bij de jongens van het strand, die hadden vorig jaar met z'n drieën twee tenten. Hebben nu met z'n vieren twee tenten. Dus dat is ook één deelnemer meer, maar niet een tent meer. En de koffieboer, zoals we die vorig jaar ook hadden, stond vorig jaar ook in een eigen tent. En die zaten er nu bij in de centrale bar. Dus uh, wat dat betreft hadden we drie deelnemers meer. Hm. Ja. Zijn dat drie nieuwe deelnemers uiteraard? En de rest, is er een wisseling? Nee, eigenlijk niet. Uh, we hebben er wel een aantal nieuwe bij. Nou, wat ik al zeg, bij de jongens van het strand is er eentje bijgekomen. Brussel? Uh, uh, nee, die deed vorig jaar mee. Haas ah, van Zandvoort. Haas ah, van Zandvoort, heeft sta Ja, opstaan, ja die, okay. uh, die is nieuw. Uh, Piripi is nieuw. En de Albatros is nieuw. En de rest is eigenlijk... Uh... Was Anders er vorig jaar ook bij? En Anders, sorry, ik vergeet helemaal. Ja, nee, Anders was er vorig jaar niet bij. Anders uh, doet nu ook mee. Dus, uh, ja, kan, een aantal uh, nieuwe... Ik heb uh, het blaadje gelezen. Er kan heel veel ganalen gegeten worden. ja. Vorig jaar waren het heel veel oesters. En jij uh, houdt van vis. Is dat jouw uh, toedoen? Nee, nee, nee. nee. Er is er maar één mijn toedoen en dat is het nagerecht <laughs> van Hugo's. Ik <laughs> zeg als is? jij geen brownie op de kaart zet, dan kom ik niet. Of dan, dan mag jij niet meedoen. <laughs> nee, <maar. laughs> uh, nee, we hebben uh, wat dat betreft ze geheel vrijgelaten. Het enige wat we hebben meegegeven is, een gerecht mag maximaal zes scharrenkoppen kosten. Is 6 euro. Is 6 euro. Ehm... Uh, Verder zijn ze vrij daarin, maar hebben ze natuurlijk wel zelf gekeken naar wat zijn mijn specialiteiten, wat is behapbaar, want je moet het ja. natuurlijk toch allemaal daar ook doen. Oh. En uh, nou, daar is denk ik wel een heel mooi uh, afwisselend uh, menu uitgekomen. Lara, het was uh, opgezet als een uh, incidenteel gebeuren? Mm, ja, <laughs> nou ja, niet helemaal. We hebben vorig jaar, uh, nou, wat ik al net zei, het bedrijf van mijn vader bestond 25 jaar. Wat gaan we doen? Nou onderweg op ski vakantie uh, werd dat eigenlijk een beetje besproken in de auto ik had uh, de voorbereiding in die zin gemist, er was op kantoor al wat uh, gebrainstormd er had iemand geopperd aan sponsor een, um, uh, een zaalvoetbaltoernooi en er was eentje dat gezegd, nou doe dit of... mijn vader had sowieso voor zichzelf bepaald, e een receptie is niet uh, mijn ding nee. toen riep ik eigenlijk zullen we culinair gaan doen maar dat was eigenlijk meer omdat ik al jaren in mijn hoofd had dat, dat was ooit en dat zou ik best wel weer eens terug willen nou, Het was eigenlijk niet eens van zullen we het doen, maar het werd al helemaal hoe gaan we het doen. Dus op de heenweg in de auto uh, hebben we dat met z'n vier een beetje zitten bekokstoven. over. Ja, daarna op de vakantie, na de vakantie, zijn we het helemaal gaan uitwerken. En Wij hebben toen al wel in ons hoofd gehad van god, dit zou best iets kunnen zijn wat meerdere jaren terug gaat komen. Mits er sponsor zijn. Want ja. 26 jaar vond mijn vader niet... Uh, uh, Echt een reden om het hele verhaal te sponsoren. Dus uh, moesten we op zoek naar sponsors en dat is gelukt. En uh, ja, wij wilden eigenlijk, en zeker na het succes van vorig jaar, wilden we het wel heel graag gewoon weer terug laten komen. Dat is, is ook juist, want uh, er werd natuurlijk na de uh, laatste, de voorlaatste Zandvoort Q&R met die witte tenten aan elkaar tegen ja. het museum. Maar wordt het wordt al jaren gegonst. Jullie hebben het natuurlijk perfect opgepakt. Ja, vandaar dankjewel. dat het nu weer staat. Het is, ik denk dat het niet meer weg te denken is. Ik hoop het niet. Dat hoop ik ook niet. Nou nee. nee. Kijk, wij zijn nu uh, ontzettend enthousiast. We stoppen er allemaal heel veel tijd in, vinden we leuk. Dat hebben we nou eenmaal uh, ja, in onze genen zitten. Ik weet natuurlijk niet of we dat over tien jaar nog steeds leuk vinden. Maar ja, dan hoop ik dat we het zo aan anderen zouden kunnen overdragen. Maar voorlopig willen we dat helemaal niet, want we vinden het ontzettend leuk en ligt het er gewoon aan sponsorgeld heb, hebben. Ik heb ook al begrepen dat uh, zeker de, de mensen van vorig jaar, want ik ken er een aantal, hebben gesproken, die stonden gelijk alweer te dringen: volgend jaar doen we het weer. Ja, absoluut. We hebben ook uh, zeker vorig jaar uh, hebben we ook gezegd dat het moet een hele lage instapprijs uh, zijn voor de ondernemers. Dat is ook gelukt. Het was ons uh, idee, ons feestje, ja. en we hadden de ondernemers nodig, om het even zo te, te, zien, te zeggen. Uiteraard wel met het idee, we hopen dat het voor hen een, een succesvol weekend wordt. Nou, het is het geworden. Ja. We hebben het dit jaar nog steeds laag weten te houden. Dat is ook een groot verschil met, uh, met Haarlem Culinaire als we het over de verschillen hebben. Uh, nou ja, uiteindelijk. Uh, en dat uh, willen we ook zo proberen te houden. Tuurlijk, maar uh, het zou dus best kunnen zijn dat de sponsors wat minder gaan worden. Dat je tegen zo'n restaurant moet zeggen, jongens, jullie moeten nou toch iets wat gaan betalen. Ja, klopt. Nou, moet ik wel maar En nog zijn ze enthousiast, volgens mij. Dat hoop ik wel. Er, er zit natuurlijk wel een omslagpunt. Uh, wij hebben ook uh, dat natuurlijk in, onze, ach, in ons achterhoofd. Um, er zit een systeem in dat het aantal scharrenkoppen... daar gaat een klein percentage van naar de organisatie. En dan moeten mensen niet denken wat ze ook denken. Want we hebben vaak genoeg voor onze voeten gekregen. Nou, jullie zullen wel binnen zijn gelopen. Dat gaat naar de organisatie, niet naar ons. En daarmee proberen we wel... Um, uh, een gedeelte daarvan hebben we gewoon gezegd... dat moeten we sowieso verkopen, want dat zit in de ja. begroting van dit jaar. Maar alles wat daar extra is, dat gaat in een potje. Dat hebben we van vorig jaar ook gedaan... Er zijn natuurlijk ook wat scharrenkoppen die gekocht worden en niet uh, worden besteed. Nou, dat is meteen uh, dat is winst. winst. Ja. Daarvan hebben we een potje en dat hopen we dit jaar weer uit te breiden. En die, daar komen we ook niet aan. We geven ook niks uit nu mm -hmm. waarvan we denken dat kunnen we eigenlijk niet betalen. Dat, dat moet echt betaald worden door sponsors di uh, dit jaar... Maar mocht het nou zo zijn dat volgend jaar of over twee jaar of over drie jaar ineens zegt Holland Casino doet het niet meer. Of een andere grote sponsor. Dan zitten we niet ineens met onze handen nee. in het haar. Want dan hebben we dat potje nog. Dus in die zin uh, denken we er ook nog over na. Zijn er uh, de, de schuikoppen van vorig jaar dit jaar ook nog geldig? Nee, nee, nee. Dus dat, uh, <lacht> die waren tot, uh, ik meen drie dagen. Nou ja, ze waren sowieso alleen geldig nee. tijdens het evenement. En we hebben met de ondernemers een afspraak gemaakt dat ze tot een bepaalde datum. ...bij ons konden inleveren. Maar die datum... Die is al we, geweest. Nou ja, vorig jaar hebben, we, hebben ze drie dagen lang het ingeleverd... ...want anders hadden we niet genoeg scharrenkoppen voor de volgende dag. Dus dit uh, nou, jaar wel. Ik heb ook al een aantal ondernemers gehoord... ...die s'nachts om 12 uur rap, rap vlees moesten bestellen. Klopt, ja. Ja, ja, ik al, ja, dat was de vrijdagavond, wisten we allemaal niet wat ons overkwam. De ondernemers nee. niet, die hadden echt mazzel dat op zaterdag nog een hoop leveranciers uh, te bereiken waren. En wij niet, want wij zaten echt scharre uh, Scharrenkoploos, we hebben echt drie dagen lang, drie nachten lang geteld, geteld. Nou, het was, was vreselijk, maar wel ontzettend maar wel leuk, leuk. Ontzettend toch? leuk, ja. Is er nog uh, een muzikale begeleiding? Um, ik zeg nu nee. Dat komt omdat wij hebben gezegd... wij regelen, daar, regelen dat in die zin niet. We hebben daar geen budget voor. Nee. Als de ondernemers iets willen, dan kan het. Maar dan wel via ons. Want we, we willen er geen muziekfestijn van geen maken. Het is een culinair festijn. En als daar een achtergrond muziek of iets bij is... is dat leuk. Vorig jaar is dat wel opgepakt. Niet helemaal soepel verlopen. Dus um, uh, we, dat was niet uh, omdat de muziek was super. En, uh, maar er was een beetje onduidelijkheid over... tussen de ondernemers van... Oh, is dat nou iets wat wij regelen of niet... Dit jaar hebben we gewoon gezegd van eigenlijk hetzelfde verhaal. En er is er nu één die heeft gezegd dat hij graag wel iets wil doen. Maar dat zit nog in de fase van ik wil iets doen. En nou ja, we maar moeten wat? dat op deze week concreet maken. En anders is er, hebben we sowieso wel uh, de centrale geluidsinstallatie. Waar wij wel muziek op draaien. Maar dan is dat alles. De ja. achtergrondmuziek. Precies. Ja. We hebben wel poppenkast dit jaar. Dat heb ik gelezen in het museum. Hoe uh, ja. um, uh, um, past dat daarin? Uh, ik zie hier het plaatje achter 10. 10 uh, is uh, Beach Club Take 5. Ja, moet komt daar langs? erachter langs? Nou, het is gewoon. Uh, het is in het museum. Uh, in het Standvoortse in, in uh, Museum. Nou, uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet precies weet waar het is. Maar ik weet dat de recreade nu een plek heeft waar ja, ze. Oh, Oké, okay. ja, nou prima, daar, daar staat dus de poppenkast. Waar we in overleg met de recreade. we dachten van nou, voor de ouders die daar graag willen eten, is het best heel erg leuk. Normaal gesproken kost het volgens mij 50 cent. En nu uh, betalen ze één op om naar de poppenkastvoorstelling te gaan. Maar dat is ook meer voor de recreatie en ondersteuning. Ik bedoel, uh, die doen ook een heleboel goed werk. Dus uh, ja, eigenlijk hebben we het zo mee te uh, moeten organiseren. Um, we gaan er een beetje mee stoppen, want er komt nog één gast. En jij hebt nog een heleboel andere dingen te doen vandaag. Ja, dat klopt. Je moet een, uh, een schop plaatsen. Nou, ik zelf niet, nee? maar, uh, nee, nee, nee. maar uh, wel um, is weer ander hobby waar we het net <laughs> over hadden. Uitname van uh, bestuur, uh, reddingsbrigade, uh, Zandvoort zijn we zo dat ik wel aanwezig bij de, ja, de eerste boom wordt gehakt. Uh, waar, uh, waar de nieuwe brandweerkazerne slash uh, uh, winterhuisvesting, reddingsbrigade okay, zal komen. Dus uh, één ja. grote kazerne voor de uh, Zandvoort, reddingsbrigade en ja, de brandweer. klopt. brandweer. Ja. Nou, dan wens ik je heel veel plezier. Nou, dankjewel. En bedankt. Jullie ook en ik hoop tot volgende week. Zonbruggen. En jij veel plezier, ook nog bij <laughs> ja, dat Amsterdamse feestje. <laughs> And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter. To the woman who has come in, she is shaking her umbrella. And I look the other way as they are. Sing their hellos, and I'm pretending not to see them. And instead I pour the milk. I open up the paper. There's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of. And I'm turning to the horoscope. She does not really see me, cause she sees her own reflection. And I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. Of aangeschoven is uh, Nelke de Blauw misschien zullen jullie zeggen hé hey, die stem hebben we al eerder gehoord klopt ik was gisteravond de gast in het kunst en cultuurcafé hier in Hoogland toen hebben we het er heel over gehad Nelke goedemorgen goedemorgen over de kunstmarkt van uh, morgen ja. Het is zo, uh, um, de kunstenaarsvereniging BKZ Zandvoort bestaat al een aantal jaren, maar we willen in Zandvoort hoe langer hoe meer positiever op de kaart zetten en uh, daar zijn we druk mee bezig. Dus nu is een initiatief gekomen van een uh, groepje kunstenaars om een tassetet uh, te organiseren bij de Poststraat en die is morgen van 2 tot 9 uur. Uh, het is misschien het makkelijkste als ik een stukje daarover voor wist. Nou, we gaan even vragen. Waarom de Poststraat? Nou, we vonden dat een uniek stukje Zandvoort. En het is wat anders dan op het plein. Er staan uh, hele ludieke oude Zandvoortse woningen. En uh, het straatje loopt een beetje omhoog. Dus het is een beetje meer naar de Franse kant. We vonden dat qua sfeer bepalend eigenlijk wel uh, leuker dan gewoon op het plein. Maar kan je daar genoeg in kwijt in het uh, straat? Ja, er staan nu, komen zo'n 16 kunstenaars met nog uh, aanverwante uh, <tie> dingen zoals een creperie en uh, dus Frans uh, Franse pannenkoekjes. Franse pannenkoekjes. Ja. <laughs> ja. Wie gaat dat doen? trouwens? Gaan jullie dat zelf doen, die pannenkoekjes bakken? Nee, of, uh? nee, nee, nee. nee. Daar komen dus uh, professionals voor. Wij hebben onze eigen professie en uh, zij uh, van buitenaf komen andere uh, mensen bij. Zijn het zandvoortskunstenaars uh, kunstenaars of zijn het... Het zijn overwegend... Uh, uit de regio. S overwegend zandvoortskunstenaars. kunstenaars. Okay. Lid van de Bekerset. Bekerset, ja. Noem eens ja, ja. een paar namen. Ik zal een paar namen noemen. Um, jullie allemaal wel bekend, denk ik. Dat is. Um, Femke Juritsma, schilderijen mm -hmm. en keramiek. Ellen Kiel, uh, glasfusion, kunst in glas. Yvonne Schorem, het schilderijen. Uh, Xandra Algra, die is een paar jaar nu nieuw in. Uh, Zandvoort, die doet mooi graveerwerk. Wim Nederloft ook wel bekend denk ik mm -hmm. met schilderijen. Uh, Saskia Minoli met schilderijen. Wim Berends met beelden in steen. Ton Timmermans heeft vrije kunst. Uh, Mona Meijer, adegreest, heeft uh, schilderkunst vooral gericht op uh, strandtevreeltjes en kindjes aan het strand. Uh, Margreet Meijburg beelden in steen en brons. Heli Jansen, die, ken ik, die, die uh, ook algemeen bekend denk in Zandvoort. Uh, mijzelf, Nelke de Blauw met schilderijen, uh, Marijke van Goal met keramiek, Loes Dierksen, onze oude trouwe fantastische... Ook wel bekend. Ook wel bekend, maar fantastisch dat ze meedoet. Met schilderijen en uh, mozaïek, Annemarie Sibrandi met mozaïek en David Moynot, Moin ik weet niet precies hoe je hem zegt, met schilderijen. Uh, Heel van dames. Heel veel dames? Ja. Nou, ik denk half-half. Nee. nee, en, nee Hebben jullie ja. Uh, uh, <laughs> ja Ik denk uh, 11, 5. Ja, er zijn wel wat meer uh, hier Er zijn er een paar van op vakantie. Dus we hopen dat we oh, volgend ja. jaar uh, meer meedoen. Ja. Want we hebben een, uh, Herbert Willems en Udo Keisler, De nieuwe Keisler en nieuwe ja. uh, voorzitter van ons. Die uh, zijn op vakantie, dus die kon helaas niet meedoen. Maar die hopen we volgend jaar uh, erbij te doen. Ja. De postraten die ga je dan afsluiten een stuk? Ja. Wat vinden de bewoners daarvan? Nou, die hebben allemaal, uh, zijn van tevoren geïnformeerd ja? en hebben netjes een brief over gekregen. Er waren, uh, uh, uh, we hebben geprobeerd ook uh, de inritten vrij te houden dat ze gewoon bij hun garage kunnen en moeten natuurlijk vrij blijven voor hulpdiensten. Ja. Mm -hmm. En over het algemeen is er positief gereageerd. Dus. Ik denk dat het een beetje wennen is voor ze, maar we proberen zo min mogelijk overlast uh, te veroorzaken. Nou, het, gaat en het, niet om, het is gaat maar een niet middagje zeer. en een avondje. Het gaat me niet zozeer dus, om de overlast, het gaat me om dat uh, je iets leuks voor de deur hebt. Ja, ik denk dat het heel, uh, heel gezellig is. en ja. uh, Het is toch iets wat je vrije kunst en het Zandvoortse positief op de kaart zetten. Hebben jullie nog geprobeerd om uh, een stukje van de, de kerktuin uh, erbij te betrekken? Nou, dan moet je eigenlijk uh, iemand hebben... Natuurlijk... Ja, er komt uh, misschien de fotograaf. Er zit een nieuwe fotograaf in Lagarde, die in de gaat. Ja. Ja. En die kan misschien ook een stukje van de tuin gebruiken. En als het zo doorzet, dan zijn er misschien... Uh, net als uh, Marlene Scherps die natuurlijk mooie beelden heeft. Die zou nog een keertje in de beeldentuin kun je maken. Dus kun, je kunt het uitbreiden. Hm. Het is het begin. En uh, ja, dat is natuurlijk belangrijk dat je... ...langzamerhand uitbreidt, want zo groot is de poststraat niet. En dan kun je het plein erbij pakken volgend jaar. Ja, je moet rustig beginnen en dan kan je zien hoe je dat uit wil breiden... ...want de beeldende kunstenaars uit Zandvoort zijn is natuurlijk veel groter... ...dan de groep die je nu noemt. Ja, we hebben uh, bijvoorbeeld in oktober uh, Kunstkracht 12... ...waar al 46 kunstenaars aan meedoen, verdeeld over allerlei ateliers. Ja. En er zitten er sowieso al vier in de bushalte. Die we dus ja, hoe gaat het met de belangstelling daarvoor? Met de... Met de belangstelling voor de bushalte. Ik Hoe gaat het met de belangstelling voor de bushalte? Komen daar veel mensen kijken? Ja, er komen wel veel mensen kijken. Maar ja, veel Zandvoorters of de toeristen komen toch ook wel vaak natuurlijk voor het strand. En ja. ja, als ze de bus nemen en er wordt wel redelijk verkocht. Maar we zouden eigenlijk nog wel wat meer aandachtspunten voor kunnen hebben. Is dat en, dat je meer open moet zijn misschien? Ja, dat zou kunnen. Ja. Maar door de weeks is het ook wat rustiger in Zandvoort We zijn elk weekend wel open. En ik wilde wel elke dag zitten en schilderen hoor, want het is een ja, prachtige ik, locatie. Ik ben de afgelopen week een paar keer in het dorp geweest en het was zo half half weer, dat je net niet naar het strand of net wel naar het ja. strand. En toen was het toch ontzettend druk in het dorp. Ja. En dan zie ik toch mensen daar voorbij lopen. Ja. En helaas is het aan de deur dicht. Ja. ja, het is ook aan de groep zelf overgelaten of ze de ja. openingstijden handhaven, omdat ze daar dan vier weekend zitten en de mensen ook in hun eigen atelier bezig zijn. Ja, er is wat voor te zeggen om het langer open te houden. Ja. Maar goed, dat is uh, de bushalte, Ja, de bushalte. De bushalte. ja, ja, ja. even terug een ontzettend leuk initiatief in over, want het is zo mooi geworden daar. Ja, we, daar mag ik misschien nog even iets over zeggen. We ja, hebben met uh, 18 mensen allemaal uh, zelf het geld bij elkaar gebracht, uh, dingen uitgeslopen wat nodig was om daar een calorieën in te maken. En toen het plan door was, uh, met 14 dagen waren we open en uh, het ziet er professioneel uit. Ja. En, uh, een aanwinst, Helaas zal het weer een keertje weg moeten. Maar dan hopen we oh, toch op een mooie het locatie. Even. Duurt, duurt er wel, wel even. Tot die ja. tijd staat er een mooi atelier waar ja. mensen zich kunnen vergapen aan uh, wisselende kunst. Ja, ja, ja. Tot, goed. mooi. Uh, terug naar, uh, ja. naar de Poststraat. Naar de Poststraat. Ja. Franse sfeer. Hoe gaan jullie die creëren, behalve dan de crepes? Ja, nou we hebben dus uh, met Franse zeepjes. Maar er is ook... Um, met pais, uh, biologische geitenkaas. Uh, er zijn diverse kraam omheen gezet, terrasjes. Uh, er zijn kinderen die een workshop kunnen doen met keramiek. Dus um, de, mensen, de kinderen kunnen zelf ook wat doen. Uh, de fotografie is sowieso al een beetje in die sfeer. We hebben Franstalige muziek de hele dag. En uh, nou ja, we hopen gewoon een, een ontspannen sfeer te hebben. waar de mensen een beetje kunnen uitrusten en een uh, kindertjes hun gang kunnen laten gaan. En ja, aangenaam wandelen in de Poststraat. Het zal zeker aangenaam worden, want uh, ik denk dat het lekker weer blijft. En dan creëer uh, je <laughs> een beetje de Ik ben geen Ja, Dat is ja, hoor, het, dat heel leuk. simpel. In. Ja. Uh, dat brengt me terug op, op het organiseren van dingen. Als je iets buiten organiseert, moet je nooit naar de weerslag gaan kijken. Nee, je moet nou, het gewoon doen. Ja, ja in En het publiek is toch weg. Ja. Dus niet. Nee, dan moeten wij maar een paar stevige Hollanders zijn. En uh, ja. er gewoon voor gaan. En ja, de markkramen, je hebt een dak boven je hoofd. En we hebben, ik heb speciaal mark zijn gekocht voor altijd slechte weer, mocht zijn. Ja. We zetten de, niet de hele kraam om, maar half. Zodat je ook in je kraam kunt uh, werken. Het is de bedoeling dat iedereen uh, zijn professie uitvoert bij zijn kraam: Dus ja, ja. schilderwerk of beeldhouden. En dat je misschien kinderen mee kunt laten doen. Dus uh, daar gaat het om: Op bekendmaken zich, van het. Uh, Kunst het kunstwerken. Het kunstwerken, ja. En zijn de voorbereidingen voor Kunstkracht 12 alweer in volle gang? Die zijn echt in volle gang, ja, ja dat wordt erg leuk. We hebben een performance... Welk weekend is het? Uh, het eerste weekend van oktober, uh -huh. in, al, altijd. Dat, is, dat blijft zo. En we hebben een performance, komt er aan zee. Daar komt wel meer uh, bekendheid over. Het moet een beetje geheimzinnig blijven, maar het is publiek toegankelijk ook om de opening te vieren. En uh, ik moet even denken, dat is vrijdagavond en zaterdag is er ook wat en natuurlijk alle ateliers zijn open mm -hmm. en in sommige ateliers zitten er wel uh, vier, vijf kunstenaars bij en vorig jaar was het ook een groot succes. Ik weet nog wel dat uh, de kunstroute ooit uh, begonnen is in Zandvoort en dan kon je dat op een uh, zaterdagmiddag je dat aflopen. Ja, ja. Dat weet je, dat je nou niet, meer. Dat nee, niet meer. Dan moet je vrijdag beginnen en dan ben je zondag nog ja. niet klaar. Nee nee, dus, nee, nee, nee, Maar het is nog steeds druk hè? Ja, het is steeds druk. Ja, we, vorig jaar zaten we in het gemeenschaphuis, maar nu zijn er meer kunstenaars ondergebracht, ook als gast, in uh, diverse locaties. Ook in strandpaviljoens? Ook in strandpaviljoens, onder andere bij uh, het nieuwe paviljoen Haave de Haven. Zee, ja. zee, en bij uh, Club Notiek. Mm -hmm. uh, nou ja, eigenlijk alle ateliers uh, die staan. En de beginhalte is dus bij de bushalte waarop de mensen hun informatie kunnen halen en hun route kunnen nemen. En hun route kunnen pakken. Ja, ja. ja die moeten we wel so. kiezen. Je moet, ja, maar er, er komt natuurlijk een prachtig boekje uit. En er wordt nu ook geflyerd op de uh, Place du Tetre. Mm -hmm. Daar kunnen mensen ook een flyer ophalen. En uh, dan bij het VVV en de diverse locaties die meedoen, liggen informatieboekjes. Dus iedereen die kan daar eigenlijk al van tevoren een kunstenaar kiezen: dat je zegt, hé, hey, uh, dat staat me aan, beelden of schilderijen of keramiek. Fotografie is ook een belangrijk punt. En dan kun je naar de betreffende kunstenaar gaan. Wij hopen dat het morgen hartstikke druk wordt. Dat je gewoon de mensen moet tegenhouden. Omdat het is gewoon te vol wordt. Een volle Sandwoordselaan. Zoiets, ja. Ja, met de, trein, met de bus ben je vlakbij. Ja. Dus dat is allemaal goed te doen. En uh, heel veel plezier. Ja, en, dank uh, u wel. Op de kunstkracht 12 komen we ongetwijfeld uh, terug. Ja, dat hoop ik ook. Dat we dan nog een keer ons verhaal kunnen vertellen. Ja. Hartelijk dank. dank voor de uitnodiging. Dank voor je, en je komst. Misschien zien we elkaar morgen op de plaats duwtlettering. Dat het was jullie. wel. Dank morgen. u wel. What are you Dit was het eerste stuur van Goedemorgen Zandvoort van zaterdag 14 augustus. Ben, we gaan we het tweede uur doen? Het tweede uur gaan wij praten met Johan Berenpoot over een classic concert. Een speciaal jubileum concert. En daar kan hij heel veel over vertellen. Het mm -hmm. Heel bijzonder. En dan gaan we ook praten met Huig Molenaar. Huig Molenaar, wel bekend van het Strand strandtent Thalassa. En het, het ritme het van ZFM. Via de kabel op 104.5.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 Dit is Juri Stubinitski met het NOS-journaal. De laatste Amerikaanse gevechtstroepen hebben Irak verlaten. 4000 militairen trokken vannacht over de grens met Kuwait. Daarmee is feitelijk een eind gekomen aan de operatie Iraqi Freedom... die 7,5 jaar geleden begon. Er blijven nog wel 50.000 Amerikaanse militairen in Irak. Die gaan tot eind volgend jaar het Iraakse leger adviseren en opleiden. Zeker vier Israëlische militairen worden ervan verdacht dat ze laptops hebben gestolen op de Mavi Marmara. Dat is een van de schepen die eind mei op gewelddadige wijze werden tegengehouden. De schepen wilden de Israëlische blokkade van de Gaza-strook doorbreken. Volgens Israëlische media zitten de militairen vast. In Rotterdam-Zuid zijn een vader en zijn zoon op straat neergeschoten. De twee kregen ruzie met een man, die daarna begon te schieten. De slachtoffers konden hun woning nog bereiken en belden daar de politie. De vader en zijn zoon zijn beide zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt nog naar de dader. Marokkaanse activisten hebben hun blokkade van de Spaanse enclave Melilla opgeheven. De blokkade begon eergisteren uit woede over vermeend racisme en gewelddadig optreden van de Spaanse grenspolitie. Maar vanwege de vaste maand Ramadan hebben de moslims in Melilla juist nu behoefte aan vers voedsel. Het is niet bekend of de blokkade na de Ramadan weer wordt hervat. Bestuurslid Radcliffe van het Nelson Mandela kinderfonds is opgestapt. Hij nam in 1997 diamanten aan van fotomodel Naomi Campbell. Dat biecht hij pas op na een verklaring daarover van Campbell voor het Sierra Leone tribunaal. Radcliffe neemt ontslag om te voorkomen dat de organisatie van Mandela reputatieschade oploopt. Het weer, stapelwolken en zon, maar ook een enkel buitje. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het. TV